1 uur. Het NOS-journaal. Alt Megens. Goedemiddag. KNVB wil hardere aanpak rellende voetbalsupporters. Amateurvoetballer trapt supporter in coma. En excuses Nederland voor bloedbad Ravagedet. Buien lokaal met hagel, natte sneeuw en mogelijk onweer. In het zuiden minder buien, daar schijnt af en toe de zon. Bij een stevige wind wordt het een graad of zeven. Morgenochtend nog steeds veel buien. S'middag zijn er wat meer opklaringen. Maar de dagen daarna blijft het herfstachtig met veel buien, wind en bewolking. Burgemeester Wolfsen van Utrecht noemt het gedrag van de voetbalsupporters gisteren schandelijk. Na de wedstrijd tussen FC Utrecht en FC Twente braken er rellen uit. Daarbij raakten vijf agenten gewond. Tijdens de wedstrijd waren Utrechtfans door aanhangers van Twente bekogeld met vuurwerk. En ze zijn boos dat er toen niet werd ingegrepen. Na overleg met de burgemeester, de politie en FC Utrecht... Zij KNVB-directeur betaald voetbal Bert van Oostveen... dat de kritiek van Utrecht-fans onterecht is. Nou, Ik vind dat die kritiek onjuist is en ook veel te vroeg komt. Het begint bij de supporters die zich misdragen. Daar moet we ons op focussen. Dat is ook de groep die zich hier misdragen heeft. Uh, ik heb begrepen, en ik, en ik begrijp dat ook... dat uh, het uitvak niet ontruimd kon worden. Dat is een beslissing geweest van alle partijen gezamenlijk. En gelet op de heftigheid en de reacties daaromheen. Nou, snap ik dat ook wel. Ja, nu heeft u vandaag een overleg bijgewoond... Uh, waar de gemeente bij was, de politie... Uh... De club SC Utrecht. Wat is daar besproken? Nou, we hebben twee dingen besproken. We hebben uiteraard teruggeblikt op de gebeurtenissen van gisteren. Tegelijkertijd dat hebben we gezegd dat de trend die we met elkaar hebben ingezet... namelijk een van normalisatie, en dat je gewoon weer normaal naar het voetbal komt... kan, dat die moet worden doorgezet. En dat zullen we ook zeker doen. En uh, in die zin uh, hebben we elkaar stevig vastgehouden en gezegd... dit gaan we gezamenlijk oplossen en we kijken naar de toekomst. Normaal naar het voetbal kunnen... Kan dat nog? Nee, gelukkig kan dat nog steeds. En uh, in de algemene zin gaat dat ook goed. Het aantal incidenten neemt sterk af, dat zien we wel. Het vervelende is wel dat als er een incident is... en we zagen dat bij in Nijmegen, in Rotterdam en ook gisteren in Utrecht... dan is het vele malen heftiger en dat baart wel zorgen. Ja, wat zegt dat, dat die incidenten heftiger worden? Nou, dat zegt dat we met een kleine groep criminelen te maken hebben... die zich klaarblijkelijk uh, wensen misdragen rond voetbalwedstrijden... en die groep moet uh, uh, er gewoon rucsicloos worden uitgesneden... hoort niet in een stadion thuis en die moet echt... En daar zullen wij in de alles aan doen. Ja, wat kunt u eraan doen? Nou, wij kunnen uh, voor een deel de, de, de clubs en de gemeente daarbij ondersteunen en helpen. Dat hebben we vanochtend ook geprobeerd te doen. Daarnaast zullen wij iedereen die bij ons wordt aangemeld via het OM onverkort een stadionverbod opleggen. Want uh, we doen dit niet voor die 95% goedwillenden, maar voor die 5% kwaadwillenden. En die moet het stadion uit. Kunt u ook nog maatregelen nemen tegen de clubs, bijvoorbeeld FC Twente? Ja, we hebben een tuchrechtelijk systeem. Dus dat betekent dat de aanklager hier ongetwijfeld naar zal gaan kijken. Die zal daar zijn eigen onderzoek in doen. En hangen dat onderzoek is het goed gebruikt dat ik daar in ieder geval niks over zeg. Maar ik kan me niet voorstellen dat hier niet iets uitkomt. Een uitwedstrijd spelen zonder uitpubliek. Is dat iets wat misschien in de toekomst wel vaker zal gebeuren? Nou, dat is een, het is een, een draconische en tegelijkertijd drastische maatregel. Um, maar um, je moet hem niet schuwen op het moment dat het nodig is. Nou, we hebben gezegd, lauwe eerst maar eens de evaluatie afwachten. Uh, het is nu nog uh, maandagochtend. Uh, we praten over een wedstrijd gistermiddag. Alle partijen moeten hun informatie nog gaan verzamelen. Dat gaan we nu de komende dagen ook doen. Uh, er is ook een evaluatie waar FC Twente bij betrokken moet worden. Die kun je hier niet bij uitsluiten. En op basis van die informatie uh, moet er een lijn worden gekozen. KNVB betaald voetbaldirecteur Bert van Oostveen... en Paul Sanders sprak met hem op het stadhuis in Utrecht. Een meer voetbalgerelateerde ellende uit het weekend. Een voetballer van 32 uit Amsterdam wordt door de politie gehoord... over de ernstige mishandeling van een supporter zaterdag. Bij de wedstrijd tussen OSV en Sporting Noord... werd de toeschouwer van 77 getrapt door een speler, zeggen getuigen. De man had zijn waardering uitgesproken voor een beslissing van de scheidsrechter... om de speler een rode kaart te geven. Die supporter van 77 ligt nu in coma in het ziekenhuis. Gisteravond presenteerde de Italiaanse premier Mario Monti zijn hervormingsplannen. En vanmorgen ging premier Rutte al bij hem op werkbezoek. Bas Mesters, onze correspondent in Italië. Bas, goedemiddag. Goedemiddag. Rutte als eerste buitenlandse premier op bezoek bij Monti. Waarom Rutte? Nou, dat was het bezoek van Rutte. Die wilde graag hier op bezoek komen en eens praten over de toestand in Italië. En um, um, dat van Monti heel goed uit, want hij vond het wel prettig dat er een land hier kwam als eerste bezoeker. dat heel uh, rigide de begroting uh, op orde probeert te houden. Een mooi was, voorbeeld uh, voor uh, hem. Precies, hij was benieuwd naar de mening van Rutte. En uh, die kreeg hij ook. Rutte zei dat hij zwaar onder de indruk was van de vastberadenheid van Monti. Hij had veel vertrouwen, zegt hij, in Monti en vond uh, de, de plannen indrukwekkend. En hij zei, je moet er wel natuurlijk zo snel mogelijk worden ingevoerd. Zoveel mogelijk al voor kerst. En uh, dat was dus hetgeen wat Rutte over mond te zeggen had. Het gaat dan vooral over de, de, de plannen die ze hebben... met betrekking tot de pensioenleeftijd. Uh, stimuleringsplannen voor de economie, uh, Bas, begrijp ik? Ja, je moet je voorstellen deze zomer... Waren er al 60 miljard aan bezuinigingen aangekondigd. Er zijn er nu nog eens 20 miljard bovenop gekomen. In drie jaar moet dat allemaal gebeuren. Maar nu moet het allemaal snel worden ingevoerd. En het belangrijkste van deze maatregelen nu is de enorme hervorming van de pensioenwetgeving. De gemiddelde leeftijd die zal in 2018 67 jaar zijn. Dus dat is een stuk vroeger, later dan uh, nu, waar de gemiddelde leeftijd nog op een beetje 58 jaar ligt voor de pensioensgerechte leeftijd. Ja, langzaam maar zeker gaat dat omhoog. Bas Mesters, dankjewel voor je uitleg. Dit is het NOS door Doorald Meegens. De Belgische bankenconcern Fortis had geen dag langer kunnen bestaan in oktober 2008. Dat heeft voormalig topambtenaar Gerritsen van het ministerie van Financiën vanochtend gezegd. Tegenover de commissie De Wit, de enquêtecommissie die de bankencrisis onderzoekt. Slaggever Wilco Boom. Wilco, um, redding van Fortis was, was niet meer mogelijk? Nee, volgens Gerritsen was daar geen sprake meer van. De Belgische bank die een jaar eerder nog ABN AMRO had gekocht... samen met uh, Santander en de Royal Bank of Scotland... die was een volledige ineenstorting nabij. Volgens Gerritsen vloog het geld eruit... en had Fortis zo onvoorstelbaar veel geld nodig om nog te kunnen blijven bestaan... dat de on ondergang onafwendbaar was geworden. Dat liefst teilen mogen. Het zat, zat bij elkaar op uh, ik geloof 110 miljard euro. Zo voorstelbare bedragen die er in dat bedrijf moesten worden gepompt... om het overeind te houden. Daar donderde een bank om. Zo was het. Die bank had geen dag meer kunnen bestaan. En wat ons betreft was er dus maar één oplossing. En dat was praten tot je erbij neervalt... om te zorgen dat we dit weten te voorkomen. In ieder geval de Nederlandse banken... Um, uh, veilig uh, kunnen stellen en geen, groot, uh, geen grote ravage in België hoeven achter te laten. Dat was wat er gebeurde. Ja, daar donderde dus een bank om volgens Gerritsen. En het einde van het liedje was zoals bekend dat Nederland toen ABN AMRO kocht... en Fortis Nederland om die banken overeind te houden. En minister Bos legde daar bijna 17 miljard voor op tafel. Er moest later nog veel meer bij. En de commissie pr probeert nu vast te stellen of er te veel is betaald. En ja, Gerritsen legde vanochtend uit dat uh, minister Bos destijds... om het financieel stelsel uh, bereid was nog veel verder te gaan. En tot hoever was Nederland bereid te gaan? Waar lag de bovengrens? Um, nadat we al die waarderingen hadden bekeken, um, denk ik, is, um, was duidelijk dat het, um, het realistische speelveld voor besprekingen tussen de 13 en de 20 miljard uh, lag. Waarmee u aangeeft dat 20 miljard ook echt de boven. was? Dat 20 miljard was dus, denk ik, de grens, ja. 20 miljard, zegt hij Wilco, was de grens. Uh, het was bijna 17, dus uh, Bos had nog 3 miljard bij willen leggen. Nou, dat was, daar was hij eventueel toe bereid geweest om het financieel stelsel te redden. Maar uh, hij was natuurlijk ook blij dat het niet nodig was. Nee. Hij, hij, kan, hij kan het straks zelf komen uitleggen. Hè? Ja, hij is inmiddels net aangeschoven bij de commissie. Hij heeft uh, zojuist de eet afgelegd dat hij de waarheid en niets dan de waarheid zal spreken. Er wordt met enige verwachting naar het gesprek met Bos uitgekeken, want hij was uh, de af, absolute ja, de de... hoofdrolspeler tijdens de bankencrisis in Den Haag. Hij zat aan alle knoppen. Bank, eh, het gesprek met hem dan zal dan vandaag... overigens uh, vooral over ING gaan en de redding de van die bank. Later deze week om bos nog een de keer, de keer wij, en dan gaat het ook over ABN Nederlandse Dankjewel, banken, dan Wilco boom, boom vanuit Den Haag. Later meer hierover. De gemeente Heerlen buigt zich vandaag over een sloopplan... voor een deel van het verzakte winkelcentrum met Loon. De vereniging van eigenaren had tot vanmiddag 12 uur de tijd gekregen... om met zo'n plan voor de sloop te komen. In het plan dat nu voor ligt beschrijven de eigenaren hoe en wanneer ze het verzakte deel van het loon willen slopen. En de gemeente reageert daar vanmiddag op. Als er niet wordt gesloopt, dan stort het gebouw zeker vanzelf in, zegt de burgemeester van Heerlen. En dat is volgens hem te gevaarlijk. Gisteren verergerde de verzakking onder het winkelcentrum. De grond onder een deel van de parkeergarage zakte verder weg. 64 jaar nadat het Nederlandse leger honderden mensen vermoorden in het Indonesische Rawagede biedt de Nederlandse regering excuses aan. Het gebeurt vrijdag. De Nederlandse ambassadeur in Jakarta gaat dat namens Nederland doen. Michel Naas, onze correspondent. Michel, um, is er in Indonesië al gereageerd op de aankondiging van die excuses? Uh, nou, officieel nog niet. Ik had net nog een woordvoerder van Buitenlandse Zaken aan de telefoon... maar die wilde toch eerst eventjes met de Indonesische ambassade in Den Haag overleg voeren... want uh, het bericht was nog niet overal doorgedrongen hier. Dus we moeten daar nog even op wachten. Maar... Waarschijnlijk zal de reactie hetzelfde zijn als toen de rechtbank uitsprak dat uh, Nederland verantwoordelijk was voor wat er gebeurd was daar. En ook uh, schadevergoeding moest gaan betalen. Want ja. toen werd de officiële reactie was, uh, uh, wij, uh, wij zijn blij dat er nu eindelijk gerechtigheid uh, is. En uh, ja, uh, verheugd. Uh, eindelijk gerechtigheid was eigenlijk het... Uh, ja. vrijdag die, die excuses tijdens een, een herdenking. En in, inmiddels is ook duidelijk dat negen nabestaanden van slachtoffers... Uh, 20.000 euro uh, schadevergoeding krijgen. Um, die herdenking vrijdag, weet jij hoe die eruit ziet? Nou, als hij, de, hij zal er ongeveer uitzien als vorig jaar. Alleen dit wordt dan heel anders. Het Nederlandse deel, de Nederlandse inbreng, uh, die wordt een stuk groter. Want we hebben niet alleen de ambassadeur die daar komt... ...maar ook de advocaten van de nabestaanden die uh, misschien al... Uh, ik kan zeggen dat het geld is overgemaakt, maar in ieder geval uh, iets kan vertellen namens haarzelf, uh, de, de, uh, namens, haar zelf, namens uh, de advocaat. Verder zijn er daar altijd uh, een hoop notabelen en ook heel veel uh, veteranen voor zover ze nog in leven zijn. Dus het, uh, het zal voor hun in ieder geval een heel uh, emotioneel moment worden. Net zoals voor de nabestaanden zelf, die zitten daar dan ook altijd bij. Want, dus ja. Uh, ja, het zal... Het zal emotioneel worden in ieder geval. Het gaat om, om, om mensen die uh, ja, hoogbejaard zijn. Het zijn mensen in de tachtig, uh, Michel? Hè? Ja, ze zijn hoogbejaard. En ze zijn ook niet allemaal meer in staat te volgen... wat er uh, gebeurt. Ook, uh, het is ook bijna niet meer uit te leggen... aan hun wat er in Nederland nu gaande is en is gebeurd. Maar uh, ja, voor, voor zover mogelijk uh, uh, zijn ze er toch bij. En uh, ja, de veteranen zelf ook. Dat zijn er ook mensen die gevochten hebben in de jaren 40. Dus dat zijn ook allemaal... Mensen van uh, dikke in de tachtig. Maar daar zitten er vaak nog wel bij die, uh, die heel goed in de gaten hebben wat er gebeurt. Want die gaven de vorige keer ook heel uh, hard commentaar... op het feit dat Nederland niet excuses aanbood. En ik denk dat uh, die groep nu wel tevreden zal zijn. Komende vrijdag, exact 64 jaar na het bloedbad in Rawagede. Dankjewel, uh, Michel Maas. Wikileaks-oprichter Assange mag in hoger beroep... tegen zijn uitzetting naar Zweden. Hij kan daarvoor naar het Britse Supreme Court. Dat is de hoogste gerechtelijke instantie in Groot-Brittannië. Dat betekent dat hij voorlopig in dat land mag blijven. Correspondent Arjen van der Horst. Hij krijgt die toestemming. Dat heeft te maken met uh, het oordeel. Je mag alleen in hoger beroep gaan als er een juridische noodzaak is. Als hij dat kan aantonen. Nou, Assange heeft altijd gezegd... dat Europese arrestatiebevel dat tegen mij is uitgevaardigd. Dat dat nooit uitgevoerd mogen worden. Want ik ben nooit officieel in staat van beschuldiging gesteld door de aanklagers. Het is alleen zo dat de Zweedse politie mij wil verhoren. Dat is niet genoeg. De oprichter van Wikileaks is bang dat Zweden hem zal uitleveren... aan de Verenigde Staten. Daar willen ze hem berichten voor het onthullen van geheime staatsdocumenten. Politie in Duitsland heeft vorige week de huizen doorzocht... van zes voormalige SS'ers. Mannen worden in verband gebracht met het bloedbad... in het Franse dorpje Oradour-sur-Glane in 1944... Meer dan 600 burgers werden toen door de SS vermoord... als wraak voor de dood van een hoge SS-officier. politie hoopte aanwijzingen te vinden dat die zes mannen hierbij betrokken waren... maar in hun huizen is geen bewijs gevonden. Zelf ontkennen de inmiddels hoogbejaarde mannen... dat ze iets met het bloedbad te maken hebben gehad. Nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. De KNVB wil rellende voetbalsupporters hard aanpakken. Burgemeester Wolfsen noemt het gedrag van de Utrecht-fans... na de wedstrijd gisteren schandelijk. Voetballer uit Amsterdam wordt door de politie gehoord over de ernstige mishandeling van een supporter. Afgelopen zaterdag, de supporter van 77, ligt in coma in het ziekenhuis. En de Nederlandse regering gaat excuses aanbieden voor het bloedbad in het dorp Rawagede op Java in 1947. 14 over 1, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van NCFV's lunch. De klank van de DigiDude tijdens de Dreamtime Healing. Synchroniseert de hersenhelft en biedt verlichting bij gescheurde nagels, muggenbulten. Slecht Je hoeft je niet overal voor te verzekeren. Gelukkig is er Blue van VGZ de no Non-Onzen zorgverzekering vanaf 77 euro. Goedkoop, makkelijk en dagelijks opzegbaar. Kijk op Blue.nl. Zuid-Limburg, je zal er maar wonen.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Corsica is in 2013 de startplaats van de Tour de France. Dat zou jaren geleden nog onmogelijk zijn geweest vanwege de veiligheid... omdat op het eiland een fanatieke afscheidingsbeweging actief was. Hoe zit het eigenlijk met die afscheidingsbewegingen in Europa? In het radiodagboek deze week Yves Geiraat. Dat is de man achter de beurs voor de allerrijkste, de miljonair fair. Toch houdt hij niet alleen van dure spullen. Het is echt niet zo dat, dat duur altijd beter is. Maar het is wel zo dat, dat sommige producten gewoon ja, meer bijzonder zijn... en kwalitatief hoogwaardiger. En daar hou je van of daar hou je niet van. En dan naar uh, half twee zijn de standpunt.nl. De stelling dan, het is goed dat de FNV een nieuwe start maakt. De FNV heft zichzelf op en begint opnieuw. Interne strijd binnen die FNV zorgt dat de bond niet verder kan gaan. De allerbelangrijkste mensen, Agnes Jongerius en Henk van der Krok, die stappen daarom ook op nieuwe vakbeweging wil dichter bij de werkende Nederlander komen te staan. Is het goed dat de FNV zich opheft om zichzelf opnieuw uit te vinden? Dat is de vraag. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Op de stelling dus, het is goed dat de FNV een nieuwe start maakt. Kunt u eens of oneens sms'en naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert, doe het dan met hekjes standpunt. Dit is Radio 1, Lunch. Ja, als gezegd, de Tour de France van 2013 die begint op Corsica. Morgen wordt bekend hoe de route op het eiland er precies uit zal gaan zien. Maar Corsica, denkt u, dat komt toch nooit... uit angst voor terrorisme van de lokale afscheidingsbeweging. En in Spanje ging de Vuelta eerder al, veilig en wel overigens, door Baskeland... ook zo'n regio waar een afscheidingsbeweging dood en verderf zaaide. Lunch vraagt zich af, zijn de Europese afscheidingsbewegingen getemd? En zo ja, hoe komt dat dan? Ik praat, dat, uh, ik praat erover met Jan Marinus Wiersma. Hij was Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid... maar werkt tegenwoordig bij de afdeling Europese Studies van Instituut Klingendaal. Dag meneer Wiersma. Goedemiddag. Ja, De tour op Corsica, dat hadden we twintig jaar geleden niet kunnen denken, toch? Nee, dat was ondenkbaar vanwege de veiligheidsrisico's. Net zo goed, uh, een wielerwedstrijd als de Vuelta in Paskeland... was tot een jaar of vijf, zes geleden ook ondenkbaar... vanwege ja, de mogelijkheid van aanslagen. Ja. En is het zo dat die lui daar uh, op Corsica helemaal niet meer actief zijn nu? Ja, ze zijn wel actief, maar ze proberen meer met politieke middelen... Uh, ja, uh, macht uh, te verwerven. En dat is een trend die je elders ook ziet. Dat zie je in Baskeland, dat heb je ook in Noord-Ierland gezien. Ze proberen je... het via de politieke weg nu? Ja, via verkiezingen. En daar zijn ze in uh, de laatste recente verkiezingen in Baskeland... heeft zeg maar voormalige uh, de politieke arm zeg maar, van de ETA... de terroristische beweging daar. het zeer goed gedaan bij verkiezingen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Sinn Féin in Noord-Ierland. daar ja. zat altijd de politieke arm van uh, de IRA daar. De uh, IRA heeft geweld afgezworen en via de politieke weg heeft eigenlijk de, ja, uh, uh, de voormalige terroristen, om het zomaar uit te drukken... aanzienlijke politieke ja, invloed voor. Even vanuit het Franse perspectief gezien... Hè, is het ook wel een stap natuurlijk om die toerstart daar op Corsica te doen. Want uh, veel begrip bij de Fransen was er eigenlijk nooit over die Corsicanen. Nee, maar ik denk dat uh, met name ook de huidige president... Uh, Sarkozy ontzettend zijn best heeft gedaan om betere verhoudingen te creëren... Uh, met de inwoners van Corsica. En dat een soort verzegeling daarvan is, of bezegeling, uh, een toerstart. Ik vind het wel heel bijzonder. Het is, uh, ja, dat dat uh, weer mogelijk is, is denk ik ook uh, uh, van belang. En dat wordt zo uh, zichtbaar gemaakt door de toer daar te laten starten. Ja. Um, u zegt eigenlijk van een van de belangrijkste redenen is dat er een decentralisatie gaande is in Europa. Nou, wat je ziet is dat uh, de afgelopen 10, 15 jaar, uh, in, in, in, in landen waar je. Ja, uh, uh, grote minderheden heb. Zoals de Basken in, uh, in Spanje. Of de Corsicanen in, uh, in Frankrijk. Dat die ja door, door een, uh, veel meer zelfbevoegdheden hebben gekregen. Dus een, vroeger bepaalde Parijs. Alles wat er gebeurde. Nu hebben die mensen op dat eiland zelf veel meer bevoegdheden. kunnen hun eigen uh, um, lokale regionale samenleving. Veel beter uh, nu uh, zelfstandig uh, inrichten. En zelf heb je gezien in Baskenland. En dat is een tendens die je overal in Europa ziet. Je ziet nou, ja, dicht bij de bij de deur vlak over de grens, hoe ook in, in dat enorm speelt in België. Ja, ja. Uh, dat ook ja, een beetje onder de, onder de koepel, onder het dak van de Europese Unie... ook meer ruimte is gekomen voor uh, echt forse decentralisatie. En dat neemt veel ja, separatisten, om het zo maar te noemen, argumenten uit handen. Um, in hoeverre is het grote Europa daar nog debet aan? Nou, dat, is, dat grote Europa speelt daar absoluut een, een rol in. Uh, uh, uh, dat zie je in België, maar dat zie je bijvoorbeeld ook in, in Spanje heel sterk. Dat, maar je hebt naast Baskeland nog Catalonië met heel veel eigen bevoegdheden. Streek rond Barcelona. Ja, de de de? rond Barcelona. En die hebben ook hun eigen relaties met Brussel ontwikkeld. Doen zelf zaken met Brussel. Ze hebben vaak hun eigen ambassades uh, in Brussel. En dat geeft ze een soort geestelijke ruimte, denk ik. Waardoor die, uh, dat separatisme... Zeker dat gewelddadig separatisme niet zoveel aanhang meer heeft onder de bevolking. Dus naast die decentralisatie, de ruimte die Europa biedt. Uh, denk ik dat de, de publieke opinie ook een enorme rol heeft gespeeld. Uh, in al die uh, regio's waar separatistisch geweld voorkwam, uh, nam de afkeer van het grote publiek van geweld meer en meer af. En dat heeft, denk ik, ook op die beweging een enorme impact gehad. Ja. Is misschien een kleine uitzondering, dat is in Schotland geloof ik. Hè? Want daar is wel een afscheidingsbeweging, de Scottish Nationalist Party. Uh, die staat ook aan de macht. En uit het referendum kwam daar naar voren dat Schotland zich moet gaan afscheiden. Ja, maar dat is niet echt serieus. Uh, ook in Groot-Brittannië heb je gezien, met name onder leiding van de vroegere premier Tony Blair, uh, dat heel veel bevoegdheden van Londen zijn overgeheveld naar, uh, uh, ja, naar die gewesten, hoe je het noemen wil: Schotland, naar Wales. Uh, en waardoor ook in dat land bijvoorbeeld de Schotten heel veel nu over hun eigen. Zaken te zeggen hebben, een eigen regering hebben in, in Schotland. Uh, en de Nationalist Party daar is de grootste partij. En die beschikt nu ook via die decentralisatie om, over middelen om gewoon eigen beleid te voeren in Schotland. En ik geloof niet dat dat een partij maar... is die echt Schotland wil afscheiden van uh, Groot-Brittannië. Nee, maar goed, daar, daar speelt het dan misschien wel in een paar hoofden. Zijn ja. er meer van die voorbeelden nog binnen de EU? Nou ja, je moet, uh, uh, het, het speelt in de hoofden. Het wort, er zijn politieke uitingen die in die richting wijzen. Dat zie je in België ook wel, het Vlaams uh, Belang bijvoorbeeld... Uh -huh. Uh, je moet ook beseffen dat de partij in, Catalonië, die voorgekomen is, sorry, in Baskeland... die voortgekomen is uit de ETA... en die bij de laatste verkiezingen het heel goed gedaan heeft... op zich het separatisme niet heeft afgezworen. En uh, gezegd, misschien op langere termijn... kan Baskeland wel zelfstandig worden. Maar het, het geweldmiddel wordt van de hand geweest. Dus je ziet nog wel her en der... Uh, politici uh, uh, die kant op gaan. bekend verhaal is natuurlijk ook de Lega Norte. Dat is een, uh, een tamelijk rechtse partij in Italië. Italië uh, uh, waarvan de leider uh, Bossi ook vaak roept van... eigenlijk wil, moeten wij afscheiden, want waarom zouden wij nog langer betalen... voor het uh, arme, arme Zuiden? Ja, Noord-Zuid dus noord discussie ja, daar in dus Italië. zie je in België ook wel een beetje dat Vlamingen zeggen... Ja, waarom zouden wij betalen voor die arme Walen? Maar ik denk dat het uh, uh, ja, nu niet uh, uh, zodanig ernstig is... dat je moet, moet verwachten dat op, op middellange termijn... een land als Italië zou opsplitsen. Op uh, België, zelfs in België verwacht niemand dat. Naar, naar de, alle problemen. De kwestie van Noord-Cyprus hebben we natuurlijk nog. Ja, je hebt aan de randen van de Europese Unie nog wel een aantal uh, uh, uh, problemen. Noord-Cyprus is in feite, ja, dat is het Turkse deel van uh, Cyprus... is in feite een zelfstandige eenheid... waar de Griekse Cyprioten niks te vertellen hebben. Waar Turkije een enorme invloed heeft... Waar een een grote Turkse uh, legermacht ligt en waar regelmatig door politici, maar ook door pol nationalistische politici in Turkije wordt gespeculeerd: uh, moeten we dat deel van Cyprus niet zelfstandig maken of uh, bij uh, uh, formeel zelfstandig dan uh, of bij Turkije voegen? Maar ook daar zie je, uh, uh, terwijl uh, dit soort speculaties al tientallen jaren bestaan, uh, uh, niet een echte stap gezet zijn naar het onafhankelijk verklaren bijvoorbeeld van het noordelijk deel van. Uh, uh, Cyprus, wat je wel gezien hebt bijvoorbeeld in, in de zuidelijke Caucasus, uh, Dus in Georgië waar. En zuid ossetië zich onafhankelijk heeft verklaard. Uh, maar goed, aan de randen van de Europese Unie uh, zijn er wel wat problemen. Ja, want we zitten nu, u zei al zuid ossetië En zitten we meer uh, zeg maar richting het oosten. Ja, maar dichterbij heb je natuurlijk. Nou, dat is recentelijk ook wel uh, regelmatig in het nieuws geweest. Het probleem in Noord-Kosovo. En waar een, uh -huh. de, de, een Servische minderheid woont. Die zich eigenlijk wil afscheiden van Kosovo. En zich bij... Uh, Servië wil voegen. Oh, ja. Ja. En dat gaat af en toe wel hard tegen hard. ook in. Uh, en de grens uh, zijn daar inderdaad allerlei uh, onverkwikkelijkheden ja, geweest. Ja. En, en verder dan nog, die kant op... Uh, maar er is nog één voorbeeldje in... Uh, in uh, ja, je hebt natuurlijk binnen de... Maar dan ga je weer een stuk verder weg. Uh, binnen Rusland wel een aantal problemen gehad de afgelopen 10, 15 jaar. Maar die zijn maar hard de hand de kop ingedrukt. Dan heb je het over Tsjetsjenië uh -huh. uh, met name. Waar een sterke separatistische beweging was. En er is nog een vrij on, uh, onbekend uh, uh, deel van de Republiek Moldavië. Uh, ik noem dat altijd een van de zwarte gaten van uh, Europa. Dat is Transnistria. Dat is een klein deel van uh, Moldavië... wat zich in feite afgescheiden heeft. En uh, waar nog een soort communistisch bewind uh, heerst. En uh, die eigenlijk... Het regime daar in, in Transnistrië overleeft door de steun van, uh, van Moskou. En wat je ziet met name in dit soort gebieden, en wat je ook ziet in uh, Noord-Kosovo, uh, is dat uh, omdat er niet echt een, een, een, een rechtsstaat meer is: en onduidelijk is wie het gezag heeft in. in in, in die gebieden, mm -hmm. dat vaak ook uh, bronnen zijn van criminaliteit... en grote smokkelactiviteiten. Transnistrië, daar ja, moeten we even niet ja. heen op vakantie. Dus. Nee, het, uh, is, uh, het is een soort museum van de, <laughs> van de oude communistische ja, tijd. Ja. Ja, in die zin wel weer interessant. Misschien ja, ja, zeker, maar het is moeilijk <laughs> om daar binnen te komen. Ja. Ja. Zeg, maar, zeg maar Kort en goed kunnen we zeggen dat die, die trend hè, van, van rustig aan, democratie... dat die uh, toch op heel veel plekken al is doorgedrongen... en dat dat ook de kortste weg is misschien wel naar succes. Dat is, ja, daar hebben de Ieren en Sint dat zeg maar de politieke arm van de IRA het eerst aangetoond. En je ziet het succes nu in Baskeland. En ik denk dat ze ook in Corsica gedacht hebben... hé, hey, er zijn andere manieren om meer zeggenschap te krijgen... over ons eigen gebied, onze eigen regio. En dat is de politieke weg via verkiezingen. Ja. En die decentralisatietrend heeft daar de ruimte voor uh, geschapen. Maar ik denk ook dat ja, de, de, de, de, het feit dat de regio's in de grotere Europese Unie... Een eigen uh, uh, uh, ja, competentie hebben, een eigen status. En, uh, uh, en waardoor uh, ja, uh, de, de druk om af te scheiden... in ieder geval een stuk is afgenomen. Ja. Nou, het levert in ieder geval Corsica de start van de Tour op. Absoluut, uh, ja. Niet, niet komend jaar, maar het jaar daarna, ja. 2013. Uh, dank voor de uitleg. Uh, Jan Marinus Wiersma. Tegenwoordig werkt hij bij de afdeling Europese studies... van het instituut Klingendaal. Het Radio Dagboek.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 En GMG staat voor Geiraat Media Groep. Uh, daarmee geeft uh, Yves Geiraat bladen uit, zoals bijvoorbeeld Miljonair, Green 2 en Jackie. Maar deze week houdt hij zich eigenlijk maar met één ding bezig, namelijk die Miljonair Fair. De jaarlijkse superdeluxe beurs die donderdag begint in de raai in Amsterdam. Vanochtend trof het radiodagboek hem op zijn kantoor in Amsterdam. Het is nu uh, tien maandagochtend tien uur. Ik, ik voel alsof het nog nacht is, want het is een uh, heel erg uh, lang weekend geweest. Vrijdagavond hadden we nog een feestje met alle medewerkers van de events. En toen zijn we nog ook de stad ingegaan. Toen hebben we eigenlijk veel te veel gedronken. En de dag erop moest ik alweer vroeg in Noordwijk zijn voor televisieopnames. En uh, gisteren was ook heel laat geworden met al allerlei details, puntjes op de i. Dus ik ben nu lekker even koffie aan het drinken even de motor weer optanken. Ik ben nu 44. Dat is nog wel relatief jong, maar ik merk wel dat uh, ja, je voelt wel dat je lichaam... Uh, niet meer zo, uh, zo, zo fit en krachtig is als het toen je dertiger was. Dus je moet daar voorzichtig mee omgaan. We gaan even een bakje halen. Ja, een kopje thee wil ik wel. Loop je mee? Het ja. is Masha. Masha die, uh, is verantwoordelijk voor de hele productie dit jaar van de Milnefair. Dus uh, die heeft eigenlijk helemaal geen tijd, want die wordt de hele dag gestoord door iedereen. En die kom, we gaan even de draaiboeken doornemen van de verschillende dagen. En kijken waar we nog eventueel. Wel of niet wat aanpassingen moeten doorvoeren. Kijk, dit is echt de koffie, dit. Zo hoort het. Het is een Italiaanse koffiemachine. Het is lekker vers, ruikt goed. En wat ik het leukste vind, is het geluid van een koffiemachine. De Douwe egbert is op zich een heel mooi bedrijf. Alleen ik vind persoonlijk de koffie niet zo lekker van Douwe egbert En ik hou van vers gemalen koffie. Dus het heeft gewoon even te maken met kwaliteit.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 Meteen erachteraan. Zijn ja. James is de man van de ja. Dus Dan gaan we ook even vragen aan Elle of zij de Kroes kent... en wat ze ervan ja. vindt. Misschien nee. vindt ze de man uh, wel heel leuk. Ja, dat zou zo kunnen. Staat ze wel onbekend, <laughs> hoor. <laughs> ja, ik vind zelf... Uh, de opening. Ja, de opening is altijd spannend... omdat daar zit heel veel druk op. Dat, dat, dat is een moment wat, wat heel erg gebonden is... ook aan tijdschema's. Uh, ja, met zo'n internationale ster is altijd maar weer afwachten of het klikt... Ik, ik had bijvoorbeeld een hele goede klik met Elizabeth Hurley. Ik had een goede klik met Brooke Shields. Met Sarah Ferguson, de, de, de, de, de, de fameuse prinses vroeger uit Engeland. En ik had totaal geen klik met, met Anna Kournikova. Dat was het enige van de over het paard uh, ge, nou ja, gelanceerd Russisch tennissterretje... Uh, en ik vond Pamela Anderson heel lastig uh, op de avond. Maar dat kwam volgens mij omdat ze iets te diep uh, met hun neus ergens in had gekeken. Dus ja, je hoopt ook altijd dat je een klik hebt met zo'n openingsster. Uh, en dat je daarna ook even de gelegenheid hebt om met haar om even over de beurs te lopen. Wat best lastig is. En dan, dan ga ik gewoon genieten. en dan, dan ga ik gewoon lekker vier, vijf dagen plezier maken. Oké, okay, Mas... Nou, het, het ziet er allemaal hartstikke goed uit. Dus uh, je weet me in noodgevallen te vinden. En dan spreek je gewoon even eind van de dag. Ja. En dan nemen we eventjes uh, de laatste details we nemen we door. even door. Laat ik ja. even weten van de film. Helemaal goed. Doen okay. we het zo. Top. Okay. Dankjewel. Super. Het radiodagboek van de man achter de Miljonair ver Yves Geiraat heet hij. Terugluisteren kan via lunchngvnl slash radiodagboek. En dat werd gemaakt vandaag door Anne van der Veen.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 Tot nu toe werd zijn relatie gedoogd. Het bistom wil met de schorsing het signaal afgeven dat het celibaat bij het priesterschap hoort. De gemeente Heerlen reageert vanmiddag op het sloopplan voor een deel van het verzakte winkelcentrum Het Loon. De eigenaren beschrijven in het plan hoe en wanneer ze het verzakte deel van Het Loon willen slopen. Als er niet wordt gesloopt dan stort het gebouw zeker vanzelf in, zegt burgemeester De Pla en dat is volgens hem te gevaarlijk. En de Duitse politie heeft vorige week de huizen doorzocht van zes voormalige SS'ers. De mannen worden in verband gebracht met een bloedbad in een Frans dorpje in 1944. Honderden burgers werden toen vermoord als wraak voor de dood van een hoge SS'er. In de huizen is geen bewijs gevonden dat de zes er iets mee te maken hebben. En tot zover de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Bij de FNV gaat heel veel veranderen. De vakfederatie wil zich gaan vernieuwen. Er moet een nieuwe organisatie komen met een nieuwe naam. PvdA-kamerlid Jetta Kleinsma gaat onderzoeken hoe die nieuwe vakbond eruit gaat zien. Als de FNV-leden ermee instemmen, dan komt die nieuwe bond er nog voor de zomer. Zo is de planning. PvdA-prominent Han Noten, die samen met CDA-prominent Herman Wijvels... de mogelijkheden van een nieuwe vakorganisatie onderzocht... maakt het allemaal dit weekend bekend. De voorzitters van de, bij de FNV aangesloten bonden en besloten hebben om een uh, nieuwe vakbond op te richten en met als werktitel de nieuwe vakbeweging. En het besluit is genomen om dat een open bond te laten zijn. Weliswaar FNV bonden als founding father, maar een structuur die ook open staat uh, voor andere vakorganisaties. Ik praat erover door met de oprichter van Alternatief voor Vakbond. Dat is de vakbond die zich onder meer inzet voor de belangen van flexwerkers en ZZP'ers. Meili Vos, goedemiddag. Goedemiddag. oud Kamerlid ook voor de Partij van de Arbeid natuurlijk. Drie keuzes aan het begin altijd van Stand.nl. U mag alleen maar ja of nee zeggen, daar komen ze. De plannen van de FNV zijn een prachtig Sinterklaas cadeau. Ja, eens. FNV was te ver van de werknemers af komen te staan. Eens. De nieuwe plannen zijn ook een ingewikkelde manier om van Jongerius en van de Kolk af te komen. Eens. <laughs> keer, ja. Dat is ja. mooi. Uh, dan de stelling uh, zometeen. en uh, Daar gaan we het natuurlijk ook met onze luisteraars over hebben. Dus u mag ook reageren via de bekende kanalen. Ga ik zo opnoemen. De stelling is in ieder geval. Het is goed dat de FNV een nieuwe start maakt. Bent u het ermee eens of oneens? SMS dat naar 7070. 70, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Nummer 0800 1101. U mag stemmen op onze website. www.stand.nl En als u twittert eens of oneens. Doe het door met hekje standpunt. Uh, mevrouw Vos, het is goed dat de FNV een nieuwe start maakt. Uh, ik denk ook eens, hè? Ja, daar ben ik het uh, zeer mee eens. Het is uh, tijd. Het is eigenlijk, ja, het, die laatste vraag: van het was een ingewikkelde manier om van uh, Jongerius en van de kolk af te komen. Ik bedoel, dat is op dit moment zelfs bijzaken. Ik bedoel, dat de FNV moest vernieuwen. Uh, dat was eigenlijk al zo ontzettend lang duidelijk. Dat zag je dus aan teruglopende ledentallen, ook aan het hele moeizame pensioenakkoord. Dat heeft alles te maken ja. met de ingewikkelde manier... waarop ze georganiseerd zijn, maar ook inderdaad met de agenda. Die stel, dat ze dit een, stel dat ze dit een paar jaar geleden hadden gedaan... He, mm -hmm. dus deze weg ingezet, dan was uw vakbond die u toen hebt opgericht... overbodig geweest? Nou ja, als ze toen inderdaad waren, hadden beseft dat he, de arbeidsmarkt helemaal anders is... dat uh, onzekerheid, dat dat voor heel veel mensen uh, dagelijks kost is... en dat die allemaal geen vast contract hebben... dus dat die agenda anders moet, uh, voor flexwerkers, zzp'ers... Uh, ja, dan hadden wij want die vakbond niet hoeven oprichten. Die hebben we ook echt opgericht omdat we geloven dat een vakbond nodig is. Maar ook dat, uh, ja, dat de agenda's en dat, dat een vakbond heel andere dingen moet gaan doen... dan waar de FNV toen mee bezig was. Ja. En dat was voornamelijk vroeg pensioen. Dat is best belangrijk voor als je 55-plus bent. Maar voor uh, al die andere mensen is dat echt niet hun grootste probleem. Nee. Die nieuwe vakbeweging, die, dat, dat was een van de dingen die uh, dit weekend dan duidelijk werd... wil dichter bij de werkende Nederlander komen te staan. Uh, dichter in ieder geval dan de FNV nu doet. Terwijl ik denk, ja. Ja, daar is die bond toch juist voor. Ja, maar goed, dat is door allerlei oorzaken... is die bond een beetje uh, afgedreven van he, de nieuwe werkende Nederlander... om maar in, in die terminologie te blijven. Kijk, een derde van de werkende Nederlanders die heeft helemaal geen vast contract... En de meeste Nederlanders, zeker onder de 50. die zullen ook niet eeuwig lang hetzelfde beroep uitoefenen. Die zullen wisselen, die zullen de ene keer timmerman zijn... en de volgende keer zullen ze misschien in de horeca werken. En dan op een gegeven moment scholen ze zich om... en staan ze voor een vmbo. Dat maar, kan maar, allemaal. Maar bij de FNV is toch ook een vakbond aangesloten voor zzp'ers? Ja, dat klopt. Maar, dat is de, en, maar die heeft het dus heel moeilijk. Want de belangen van fnv zelfstandigen zoals die bond heet... die gaan vaak lijnrecht in tegen... De belangen die op dit hmm. moment worden verde verdedigd door bijvoorbeeld uh, FNV-bondgenoten ja. een van de andere. In feite bonden. zijn die ZZP'ers ook een, een beetje bedrijven, zou je kunnen zeggen. Ja, nou een ZZP'er valt een beetje tussen. Die is enerzijds werknemer, want die is ja, uh, die, die werkt in opdracht van een opdrachtgever, maar is ook wel zijn eigen bedrijfje. Dat is niet. Uh, ik heb wel eens voor gepleit om dat een tussencategorie te maken. Dat is ook weer ingewikkeld. Maar die, dat he, die heeft trekjes van het ene van het ander. Van ja. een bedrijf en van een werknemer. Nou is de vraag natuurlijk. Hè, gaat er nou ook echt wat veranderen? Want uh, bedoel, als je het vergelijkt met, met uh, zeg maar, uh, Raider en Twix. Dan komt er alleen een ander, andere wikkel omheen. Maar mm -hmm. het blijft in feite hetzelfde uh, chocoladereepje. Nou, uh, laten we hopen van niet. Kijk, als dat gebeurt. Dan is dat nu wel echt het begin van het einde van het poldermodel. En van ook de FNV. Dan, dan, dan kunnen ze opdoeken. Uh, ze zien natuurlijk nu een, een, een, uh, de al de laatste jaren een leegloop. Er zijn steeds minder mensen die lid willen worden van de vakbond. Ik weet niet uh, hoeveel freelancers er in Hilversum werken, maar die hebben eigenlijk niks te zoeken bij de FNV. Uh, en datzelfde geldt voor heel veel andere vak, uh, uh, beroepsgroepen. Uh, ze moeten echt deze kans uh, uh, aanpakken om echt een vakbond te worden... voor de werkenden van de 21ste eeuw. Ja. En ik ben ook optimistisch gestemd, hoor. Dat ze ook die noodzaak nu wel heel erg dringend gaan zien. Uh -huh. want, uh, want, uh, want John Gerisch en Van der Kolk zijn aan de kant uh, gestapt. En je zou kunnen zeggen dat dat is in feite... Zijn dat, uh, was dat de ver verpersoonlijking van, van ja, twee, twee richtingsstrijden binnen die FNV. Uh -huh. en, die, en die blijven toch gewoon... Ik bedoel, FNV-bondgenoten en zijn achterban blijven toch gewoon... Uh, laten we zeggen, de grootste groep die dan bij die nieuwe vakbeweging ja, is aangesloten. Als dus de, de achterbal van FNV-bondgenoten, die overigens ook heel erg divers is. Hoor. Je hebt inderdaad de gestalte kaders van de iets oudere mannen en ook, ook de jonge mensen. Als ze dat doen, als ze echt alleen maar voor hun eigen belang en hachtje blijven vechten, ja, dan, dan, uh, dan hebben ze nu het recept voor een uh, totale mislukking. Maar als zij verder kijken naar nou alles wat een nieuwe vakbond ze allemaal zou moeten doen... die zouden zich kunnen bemoeien met bijvoorbeeld die enorme salarissen in de financiële sector. Die zouden zich kunnen bemoeien met uh, een iets duurzamere economie. Die zouden, ze kunnen zo ontzettend veel betekenen voor de he, collectieve problemen die we nu hebben... Er is zo'n waanzinnige agenda als je dan nu nog een beetje gaat zitten, miezummuizen over dingen die best belangrijk zijn, maar. He, de, de, de, uh, die... Ja, best belangrijk, we hebben het gezien bij dat pensioenakkoord, dat ze daar niet op één lijn kwamen, maar steeds. Ja, maar uh, dat pensioenakkoord wat er uitgerold is, ik was het wat dat betreft helemaal eens met Henk van der Kolk van, van FM bondgenoten. Dat akkoord is natuurlijk uiteindelijk ook helemaal niks. Dat is uh, wat ze hebben genoemd moonwalken. En dat komt ook door, het, door de totaal ingewikkelde manier van besluitvormen. En dat hadden ze ook helemaal overnieuw kunnen doen. En een vakbeweging die echt wil staan voor de werkenden van nu die presenteert een eigen plan en die gaat bijvoorbeeld vertellen... van hoe je dan uh, het beste kan doorwerken tot 67, hè, als het, als het hè, aan, aan mij zou hebben gelegen. Een beetje soort lo loopbaanbegeleiding uh, ja. doen. Ja, en, en dat is denk ik wat heel veel werkenden in Nederland nodig hebben. Dus ze zullen nooit in, de, in dezelfde baan blijven, maar ze hebben af en toe eens, uh, anderen nodig. Een vakbond bijvoorbeeld, zoals de ANWB, die hen helpt van... goh, ik moet een carrière stap maken of ik heb hier probleem met mijn baas. Uh, een vakbeweging, een, een, een, een collectief, blijft nodig voor de meeste... Individuele werkenden en dat moet de FNV, dat kan de FNV zijn als ze inderdaad over een eigen schaduw heen stappen, ja. um, vernieuwing, verandering, verjonging ook, misschien wel, maar dan ja. nog. Hè. Zou de jongeren überhaupt lid worden van zo'n vakbond? En niet, denk ik, van een vakbond zoals die hè, in het begin 1900 is ontstaan, een, gewoon een vereniging van een vereniging, maar een, een vakbond waarvan je heel concreet ook weet: van, nou dat heb ik eraan, dat heb ik eraan en bovendien. Uh, als er bijvoorbeeld dus een, een actie uh, tegen het nieuwe kapitalisme van de bankiers. Ik denk dat heel veel jongeren daar best uh, lid of twintig euro lid van willen zijn. En zich dan best willen verbinden aan een club. Dat, je ziet het ook wel. Uh, als er wat gebeurt in de wereld. Dan hebben we binnen no time zijn er de Facebook groepen. Uh, ook de Occupy beweging. Jongeren zijn echt niet wars van het zich verenigen, maar wel van als je gewoon lid wordt en verder er helemaal niks aan hebt en ook zelf niks kan doen. En uh, het gaat inderdaad niet over de dingen die jij belangrijk ja. vindt. Uh, volgens de plannen moet de nieuwe FNV, um, uh, ja, of ja, moeten we dat niet meer zeggen dan straks? de nieuwe FNV uh, in ieder geval zich meer gaan richten op uh, mensen per sector, beroepsgroep uh, of per bedrijf. Um, hmm. Moet het dan meer gaan zoals bijvoorbeeld ook met die schoonmakers is gebeurd, dat een, een staking georganiseerd wordt van onderop, uh, zoals toen gebeurde? Dat, ja, had heel dat, veel succes. dat was natuurlijk geweldig. Dat is dat dat ik zelf van oh ja, daarom is ook die nodig. want er zijn namelijk nieuwe verworpenen der aarde... om dan dus even de belangrijke lied weer eventjes in herinnering te brengen. En dat zijn dus de mensen zonder vast contract... met echt hele lage loontjes... Um, die vaak ook geen lid zijn... omdat ze dat gewoon niet kunnen betalen. En wat de FNV toen heeft gedaan, dat zogeheten organizer... dus echt gewoon mensen gewoon op de werkplek opzoeken... van zeg, weet je wel, dat je ontzettend wordt uitgebouwd... en dat je er zelf wat kan tegen doen. Dat is het oude en nog steeds noodzakelijke vakbondswerk... Waar de FVV bij uitstek uh, goed in zou kunnen ja. zijn. Ja. En uh, dat is nodig. En dan heb je nog een andere: moet dat allemaal per sector? He, als je in de schoonmaak werkt, um, nou, dan mag ik ervoor voor je hopen dat het best zwaar werkt dat je dat niet tot je 67 hoeft te doen, dat je op een gegeven moment ook weer een, een, een omslag maakt naar een andere sector. Dus ook de vraag van, moet het nou maar per sector georganiseerd worden, vraag ik me ook over. Misschien ja. is het veel zinniger om te kijken, van, nou, we, we, we gaan echt inzetten op mensen zonder vast contract, mensen met, met zo'n contract. Dat is misschien een veel zinnigere indeling. Er is ook wel op het om er gewoon één hele grote vakbeweging van te maken. Hè? Dus ook, ja, ook CNV ja. erbij en al die andere bonden die uh, nog bestaan. Dan, dan, dan, uh, kijk, we hebben ook al de Tweede Kamer. Dat, dat vind ik gewoon een beetje onzinnig om dan gewoon dat één grote moloch te maken. Het, het leuke van. Het, en dat is op zich in de SER, de Sociaal-Economische Raad, zitten al die grote vakbewegingen al en die trekken ook wel vaak samen op. Nee, dat, dat lijkt me niet goed. Je hebt ook wel echt herkenbare bonden nodig. Ja. Uh, Jetta Kleinsmeij wordt, uh, wordt dan een soort van kwartiermaker. Mm -hmm. uh, maar ik geloof, ik, ik geloof dat dat zelfs van het weekend wel gezegd is. Dat men hoopt dat zij misschien wel uiteindelijk die kar helemaal gaat trekken. Zou ja. zij de juiste persoon ervoor zijn? De kans is best. Bedoel, ze is natuurlijk wethouder geweest van een grote stad, Den Haag. En uh, in, in de Tweede Kamerlid. Dus je kent het klappen van de zwerende politiek. Staatssecretaris natuurlijk. Staatssecretaris, dus verbindend iemand. Het is heel moeilijk om kwaad op haar te worden. En ik denk zeker in deze fase... Uh, en zeker met een paar van die heethoofden hoofden in de vakbonden... is het wel prettig als je iemand hebt die, nou ja, waar je bij wijze van spreken... die zoveel morele autoriteit heeft dat je gewoon even luistert. Jetta Kleinsma, belangrijkste kwaliteit. Je kan er bijna niet boos op worden. Ja. ja. Nou, niet het belangrijkste, maar dat is wel heel erg handig in deze fase. Mm. Ja, nee, zeker. Ja. Um, Kleinsma dus, kwartiermaker. Han Noten was erbij betrokken. Uh, ja, ook een PvdA-prominent. Uh -huh. Je zou denken dat de PvdA zelf... Uh, die heeft toch ook nog wel wat uit het hoofd of zo... Uh. Nou ja, kijk, er is natuurlijk altijd een soort van rode familie geweest. Hè? Vroeger de, de PvdA en de vakbeweging, dat is inmiddels ook wel weer anders. Hoor. Er zijn heel veel... Leden van de FNV stemmen SP en PVV. Dus dat is ook wel gelukkig veranderd. Of het is gelukkig niet, dat het gewoon helemaal normaal dat dat verandert. Maar wij PvdA hebben natuurlijk wel een heel warm rood kloppend hart voor de FNV. Maar goed, dat was ook in die hele pensioendiscussie het verhaal. Bondgenoten werd gezegd van dat we misschien wel meer aan de kant van de SP. Die ook tegen dat hele pensioenakkoord waren. Ja, dat klopt. Maar goed, als je dan het weer ging uitpellen en naar alle argumentatie kwam, naar het definitieve plan van, van bondgenoten zelf, dat was eigenlijk ook beter voor bijvoorbeeld jongeren dan in het pensioenakkoord wat Agnes Jougeers met Henk Kamp heeft afgesloten. Uh, is dat niet zomaar lijnrecht één lijn te trekken, hoor. Ik bedoel, de, uh, uh, dat gaat allemaal niet zo één uh, zwart op wit. Maar, nee, Maar goed, het is, het is wel een belangrijk geluid uh, op dit moment... in de huidige vakbond. Ja. Uh, en, en dat ja. schaar dus ik dan toch maar even in het kamp S, uh, SP en, en bondgenoten. Maar de SP is ook veranderd, hè? Sinds Marijn in zijn weg is... Uh, nou goed, dan kan je wel hele andere programma's aanwijden... maar uh, is ook... Vind ik veel meer een, een partij geworden waarmee je ook al zaken doet. Bedoel, het, is, het is nog steeds mijn type van links niet. Ik ben echt van het radicale midden en niet van het radicale links. Maar het is wel een. Uh, ja, zeker nu we ja. groter zijn geworden en ook eigenlijk ook meer verantwoordelijkheid zijn gedragen. juist door deze gedoogconstructie. Het is niet meer hetzelfde hoor. Het is nee. echt geen marxistische partij meer. U, u riep net op om die, om die stromingenstrijd uh, te staken in mm -hmm. feite, hè, die, ja. die er toch gaande is binnen de FNV. En de ja. vraag is: is dat wel realiteit? Hoe gaat dat wel gebeuren? Ik kan nu alvast een heel zuur voorschot nemen. Van, ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. En nu al gaan zitten muizen. Maar laat dat maar eens niet doen. Ik zie dus nu waanzinnig veel kansen voor een vakbeweging. Die de problemen van deze tijd uh, kan aankaarten. En ook echt een machtsfactor van belang weer wordt. En... Uh, ik mag hopen dat iedereen eigenlijk met dat soort energie erin gaat... en dat dat, uh, dat soort bloedgroepenstrijd die er vast van gaat komen... Hoor, dat, we dat, uh, dat dat niet gaat domineren maar, nu. De stelling is, het is goed dat de FNV een nieuwe start maakt. Ik, ik lees even één reactie voor van iemand uh, die op onze site heeft gereageerd. Die is het ermee oneens trouwens. Mm -hmm. uh, schrijft uh, doodeng dat de FNV zichzelf juist nu opblaast. Politiek en bedrijfsleven liggen op de loer om verworven rechten van burgers uit te hollen... en bij ingespaarde pensioentegoeden te plunderen. Een relevante vakorganisatie die een oogje in het zeil houdt... is heel Hard nodig, zegt deze meneer of mevrouw. Ja, dat, ik, dat snap ik, die angst. En dat is ook zo, daar heeft hij ook helemaal gelijk in, deze meneer of mevrouw. Maar volgens mij is het niet zo dat ze nu alles uit hun handen laten vallen... en, en dat de, de, de FNV is opgeheven. Ik bedoel, dat, dat zou je kunnen concluderen uit de kop van de Telegraaf vanochtend. Maar ze bestaan natuurlijk gewoon. Maar ze proberen dus wel om voor de zomer een nieuwe organisatie te zijn. Maar tot die tijd is het, naar mijn weten, gewoon nog een onderhandelingspartner... en, en zullen ze ook doen wat nodig is. Ja. Um, goed, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. U blijft meeluisteren en dan komen we zo meteen terug ja. om de reacties door te nemen. Um, ja, die vakbond, het ging er net al even over. Ik dat wel populair? Als ik kijk naar de reacties op onze site, valt het een beetje tegen eerlijk gezegd. 880 tot nu toe gestemd. 79% is het eens met de stelling. 21% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Jurgen, René uit Rosmalen. Goedemiddag. René. Hoi. Ja, die mevrouw, bij u, die mevrouw die bij u zit, die gaat een aantal hele grote fouten maken hè, in haar betoog. Eén, uh, ik ben van 73 geboortejaar en ik ben uh, afgehaakt toen meneer uh, De Waal van de P van de A uh, op de bierkist gaat staan... en het allemaal zo goed wist voor werkend Nederland en vervolgens een commissariaatje gaat pakken. Lees uh, meneer Kok, die hetzelfde heeft gedaan. Dan haak ik af. En de tweede reden waarom ik ook nu weer af zou haken om lid te worden van de FNV... is als volgt dat de generatie 20-plus en de generatie uh, 55-plus nu... qua ideeën zo ver van elkaar afstaan. De een is klaar en de ander begint. Mm -hmm. Die kun je niet, die kun je niet uh, bij elkaar brengen. Dat is, dat is onmogelijk. Ja, dan zegt lieve Vos, we moeten niet te zuur daar gelijk naar kijken. We moeten proberen uh, daar uh, toch een brug te slaan. Nou, maar... die, me, die, me, die mevrouw Vos die bij u zit... die, die die beredeneert alles vanuit hun eigen gedachtegoed. Dit kan gewoon niet met de beste intentie van de wereld. En zeker niet met mensen die totaal niet geloofwaardig zijn. Goed. Dankjewel voor het bellen. Stand.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Mijn leertjes uit Den Haag. Met de vorige spreker die ze meegaf over Lodewijk de Waal... ben ik het helemaal mee eens. Maar ik ben het om, andere, om iets anders eens met de stelling. Um, misschien dat er nu een herkansing komt... dat de uh, bloedgroepen van vroeger... dus en... NVV en KRB, uh -huh. dat die nu weer eens een keer een beetje op de regel komen. We missen echt de, de overtuiging, die al oud is hier in Nederland... van de hele bevolking, vanuit de kerk. En hoe en legt u dat eens uit? Nou, vroeger is de KRB. Ja. En die stond voor een bepaald uh, goed. Dat houdt bijvoorbeeld in um, dat je bepaalde feestdagen hier in Nederland houdt. Ja. Nu willen ze... En dat is geen kerkelijke feestdag of, of hoe je het noemen wil. Er was vroeger geen verplichting om naar de kerk te gaan op Tweede Pinkse Dag, Tweede Paasdag. Maar er is een neiging om die dagen in te leveren ja. uh, voor andere feestdagen. Die andere feestdagen ben ik voor hoor. Maar uh, inleveren van je eigen identiteit, daar ben ik tegen. Nou ja, nou, oké. Okay. En u zegt uh, dat zou een bijvoorbeeld een punt uh, zijn waar ze wat aan moeten doen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, nou, ik uh, ben daar tegen dit hele nieuwe beleid. Want uh, ik dacht dat de vakbond was voor de mensen met een uh, laagst betaalde uh, idee. Dat mensen uh, die problemen hebben met hun bazen. of uh, zouden problemen kunnen krijgen. en niet in de steek gelaten zouden ja. worden. Ja, dat en wil... daarvoor opgekomen worden. Maar, maar, worden maar, maar, maar, maar, dat, maar dat willen ze nou juist nog veel meer doen. Ze willen veel meer dichter bij de, bij de werkende mensen staan. Nou, ik betwijfel het. Uh, ik heb het bij Vergelder waar ik gewerkt heb ook nog meegemaakt. Nou, ik heb uh, nog steeds uh, van heel veel mensen moeten horen dat ze uh, nog geen baan hebben gehad, hoor. Ja. Want uh, in wezen zijn er nog heel wat mensen werkloos gebleven. En ik ben nu wel 61 en ik uh, denk ja. nog steeds uh, van waar zijn mijn mooie banen ja. gebleven. Maar ja, goed, dat kan je toch de vakbond niet de schuld van geven? Nou, ik bedoel, die is toch maar. Even... Niet... Ze hebben mij ook wel eens be be besloten, omdat ik, uh, toen mijn auto's overleden waren, dat ik weer uh, met de uh, belasting in zaken moest komen. Uh. En uh, toen zeiden ze, ja, je, je, je hebt gefraudeerd, maar dat heb ik niet. Nee. En mijn vader en mijn moeder ook niet hoor. Nee, nee, nee u bent niet zo'n fan van de vakbond uh, uh, meer. Uh, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Timo uit Den Haag. Ik heb eigenlijk twee puntjes ten aanzien van het Ik ben het eens dat het uh, uh, opnieuw wordt ingericht. Maar ik denk, maak dan gelijk van de gelegenheid gebruik. Om zeg maar het vrije verkeer van personen en kapitaal binnen Europa mee te nemen. Dus je wat internationaal te oriënteren. Zodat ook uh, inkomende werknemers daaronder kunnen vallen. Dus u wilt eigenlijk wat, wat laten we zeggen, waar de politici nu ook al de hele tijd over stegelen. Meer, uh, laten we zeggen, een Europese aanpak. Dat zou u voor de vakbeweging ook willen? Ja, Europese solidariteit inderdaad. Gewoon voor werknemers over de, over de vrijhandelszone. Ja. En het tweede punt is van proberen financiële solidariteit een beetje af te splitsen van overige solidariteit. Zodat je zeg maar uh, solidariteit kan indelen op bijvoorbeeld uurloon of op jaarloon. Zodat je ook met pensioenberekeningen uh, en, uh, uh, en en de levenswachting en dergelijke uh, wat, wat gelijkgerichtere solidariteit kan ontwikkelen. Ja, ja. En bovendien. Zeg maar de lage uurlonen kan compenseren met de aantallen werknemers die in, de, in die categorieën vallen ja. en de contributie ook kan afstemmen op die koopkracht. Ja, ja. maar dat gebeurt nu toch volgens mij ook al: dat je naar, zeggen, naar je salariscontributie betaalt bij de fnv -bonden. Ja, ik bedoel, doe de, zet de schoonmakers gewoon met de vuilnisophalers bij elkaar. Gewoon ja. ja, ik, ja, ik snap zin, wat u bedoelt. Zodat je gewoon de breedte zoekt en, en de aantallen laat spreken. Ja, uh, duidelijk, dat is alvast een, een tip die we aan, de, aan de Jetta Kleins mee, mee kunnen geven dan... als ze het, het, het programma gaat opstellen, zeg maar, voor de nieuwe vakbond. Stand.nl. goedemiddag. Hallo? Hallo? Ja, zeg het maar. Ja, met gees in haren. Het zal niet zo zijn. Ja, daar ben ik weer. Ja. Ja. Uh, vakbonden... Uh, ik ben zeer anti-vakbonden... Ja, ouw. En ja, het... ook niet ouw. Uh, het is zo langzamerhand verworden tot een vierde bestuurslaag, meneer. En dat is niet goed? Nee, ze hebben veel te veel macht. Te veel macht, zegt u, de vakbonden. Veel te veel. Ja. Kijk eens, uh, uh, wij zijn vertegenwoordigd door gemeenten, staten en Tweede Kamer. En wat uh, meneer Kamp betreft, die dat alsmaar, die overleggen heeft... nou, dan denk ik, kost klauwen geld, hou er toch mee, op! Nou ja, het lijkt dus, toch het lijkt ook tot iets, er ligt nu een pensioenakkoord... waar zowel de werkgevers als de werknemers nou, uh, ja, mee, ja, mee, ja, mee, nee, over mee hebben gepraat. Ja, ik ben ook met pensioen, dank u zin. ik ben 65 plus, mooi. Maar Jongerius en Van der Kolk, wegwezen... Ja, nee, maar die zijn al weg, die zijn al weg, dus dat, uh, die wens is al ja, gehonoreerd. Sorry, uh, u spreekt met cel.nl. Hallo met wie? U uh, spreekt met de Haas van Breda. Dag met de Haas. Uh, ja, uh, uh, uh, twee, twee punten van voorgesprekers. Europese solidariteit spreekt me geweldig aan. Punt twee: een andere voorgespreker zei uh, die suggereerde, ja kan het wel dat de jongeren en de oudere werknemers wel in één vakbond te krijgen zijn, gezien, ja. uh, gezien uh, verschillen in ideeën... En... En, en belangen ook natuurlijk. Wat zeg u? En ook in belangen. Ook in belangen. Nou ja, de, dan zou ik zeggen, ja, ja als het al, al per se zo is, maak er dan twee clubs van. Oké, okay, dus u wilt van, van wat ze dus nu juist van plan zijn, om, om juist, want die geluiden zijn er ook, om er echt één grote bond van te maken. Is... U zegt juist, maak iets voor jongeren en iets voor wat ouderen. Uh, Misschien zijn we hiertoe wel gedwongen. Ja, Oké, okay. uh, dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, de Jong Amersfoort. Dag, meneer de Jong. Hoi, ze moeten juist een vierde bestuurslaag worden. Ze, hebben, ze, ze moeten samen uh, tot één komen, één grote federatie. Dus en u bent wel voor dat, voor dat idee ook om bijvoorbeeld CNV erbij te halen en, en ja. Ja, hoe heet het allemaal? Uh, ja, de ja. Unie heb je nog, hè? Unie, BLHP. Ja. U zegt eigenlijk één grote vakbeweging maken in ja, je Nederland. Ze moet echt een blok vormen tegen de uitbuiting door de werknemers hoor. Want ze hebben zich via ZZP'er toestanden uit elkaar laten spelen. En ZZP'er lijkt zo'n mooi voordeel. Maar een broer van mij is, heeft het netjes allemaal ver, verzekerd. Mm -hmm. En toen hij een zware hartaanval kreeg op 50-jarige, leeftijd het vrachtwagenchauffeur. Hij had moeite als ik weet niet wat... om een uitkering van die verzekering los te krijgen. Ja. Terwijl haar bijna dood was, hoor. Ja, en, en u zegt, daar zou een vakbond een, een goede rol in hebben kunnen spelen. Natuurlijk. Ja. Dan, ze laten zich uit elkaar spelen. Ja. Dank, u wel. Gebeurd. Dank u wel voor het bellen. En dat zeggen we tegen iedereen. We gaan snel terug naar Meili Vos. Die heeft meegeluisterd. Oud-Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Oprichter van uh, alternatief voor vakbond. Uh, ja, Het laatste geval... Uh, dat, dat, dat, dat zal u luisteren, in negatieve zin aanspreken. Lijkt ja, nee, dat, dat, dat ken ik zeker. Die mensen die dus zzp'er worden, uh, sommigen worden dat uh, omdat ze het zelf graag willen. Maar heel veel mensen gewoon omdat ze anders ontslagen worden. Krijgen een zak geld mee, mogen voor zichzelf beginnen denken zich dan verzekerd te hebben bij een verzekeraar... en bleken bleek er dan eigenlijk niks aan de hand. Dat is echt een heel groot probleem. En dat is overigens ook, vind ik, een, een groot probleem... Wat, vak, wat de vakbeweging zou moeten aanpakken. Ja. Even, even naar de inhoud van, van, de, van de grote lijn, zeg maar. Mm -hmm. 20 plus, 50, 50 plus. Het is een illusie, zegt die meneer, om, om die bij elkaar te krijgen. Nou, dat, dat ik mag hopen van niet. Want als dat gebeurt, ja, dan, dan, uh, dan kan je ook voor een heleboel andere uh, regelingen... die we hebben voor de solidariteit, de AOW, de WW, weet ik veel wat kan je dan gewoon opgeven. We hebben gewoon solidariteit tussen oud en jong en arm en rijk nodig. En uh, ik geloof niet... Uh, dat iedereen maar voor zijn eigen hachtje kiest. Een jongere wordt ook oud en een oudere is ook jong geweest. Dus dat is, vind ik eigenlijk veel te individualistisch gedacht. En zo zitten de meeste Nederlanders volgens mij niet in elkaar. En dan die meneer die pleitte voor uh, Europese solidariteit. Die zei van, uh, we moeten het misschien wel helemaal Europees gaan bekijken. Ja, dat zou het allermooist zijn. Want inderdaad, als je gewoon kijkt naar de concurrentie die we op dit moment hebben... tussen bijvoorbeeld ook mensen uit Bulgarije en Polen... dat is heel vervelend voor Nederlands. Maar als je dus uh, Europa gaat zien meer als, als één... Ja, eigenlijk één land. Uh, dan kan je denk ik op een veel slimmere manier arbeid verdelen en ook gewoon zorgen dat iedereen een, een beetje vergelijkbaar loon heeft. Ik bedoel, als we iets niet zouden moeten is dat de Europese landen onderling concurreren. Maar dat wij concurreren met China en India. Dat is volgens mij veelzinniger. En dat heeft ook inderdaad een vakbeweging nodig die over de grenzen kijkt. En naar de belangen van alle werkenden. Ja. Maar goed, dat, dat is wel. Uh, als het dat lukt, nou, dan, dan hebben ze echt 50 stappen vooruit gezet. Nou? Eerst, eerst maar eens even in Nederland ja. ik, om de boel bij elkaar te krijgen. Het zal nog lastig genoeg zijn. Zeker ook omdat het imago. En de, de namen van Wim Kok valt dan onmiddellijk en, en van Lodewijk de Waal. Ja, het imago ja. is niet, staat er niet heel goed op. Ja, nee, maar dat proef ik ook gewoon. Uh, dat, dat vond ik ook gewoon heel bitter om te horen. Ik begrijp het wel. Mensen die echt heel verzuurd zijn over ja, wat daar is gebeurd met Wim Kok en Lodewijk de Waal. En dat die dus. Uh, ja, eigenlijk hun, hun het hebben verkocht aan het grootkapitaal. Ja, ja, ik kan er ook niks mensen. anders van maken. Nee. Maar je vergeet niet dat de meeste mensen in de vakbeweging... of het nou FNV is of Mijn Bondje of CNV... die zitten niet zo in elkaar. Het is gewoon vervelend dat, ja. dat deze twee mensen de toon zo hebben gezet. Gaat u al binnenkort vergaderen om aan te sluiten bij die grote beweging of niet? Nou, ze moeten me eerst maar eens vragen. Voorlopig inderdaad, ze kunnen ons altijd bellen voor verfrissende ideeën. Alternatief voor vakbond. Ze hebben vast het nummer wel ergens. Dat denk ik wel. Dank je wel. was dat. kijk nog even naar de laatste gegevens op onze site. 969 mensen hebben gestemd. Nu 80% is het eens met de stelling, 20% oneens. Het is goed dat de FNV een nieuwe start maakt. U kunt de hele middag blijven reageren. Dit is de dag, zometeen na twee. Thijs, met de onderwerpen. We gaan het ook nog even over dit onderwerp hebben met GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver. Die was voorzitter van CFN Jong en is nu Kamerlid van GroenLinks. Kijk hoe hij ernaar kijkt. Verder, Maarten van die schreef een essay over Wie zijn wij? En marketingdeskundige Ad van Beek... die ergert zich groen en geel aan de behandeling door winkelpersoneel. Uh, die gaat dus uitleggen wat je tegen moet doen als iemand omschroft tegen je doet. Oké, okay, nou, we zetten de radio aan, want dat gebeurt ons allemaal wel eens. Zometeen na tweeën Thijs en Elsbeth in Dit is de Dag. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag.